Raymond Seré met het NOS-journaal. Bij de NAM in de tegen de gaswinning in Groningen. Een optocht met trekkers, een fietsoptocht en een optocht van wandelaars komen om twee uur samen bij het hoofdkantoor van de NAM onder het motto laat de NAM beven met trilplaten. En door te springen hopen de actievoerders een lokale aardbeving te ontketenen om de NAM op een ludieke manier te waarschuwen. Gisteren besloot het kabinet om de gaswinning de komende vijf jaar vast te stellen op 24 miljard kuub per jaar. De Tweede Kamer krijgt het recht om jaarlijks te beoordelen of deze hoeveelheid moet worden aangepast. Maar tot ongenoegen van veel Groningers krijgen anderen, zoals Groningse Belangenverenigingen, geen inspraak. Voor de vierde nacht op rij zijn mensen in het Amerikaanse Charlotte de straat opgegaan om te demonstreren. Het protest begon met enkele honderden mensen en toen de avondklok van kracht werd gingen de meesten naar huis. Maar enkele tientallen betogers gingen ondanks het uitgangsverbod toch door met de demonstratie. De politie zegt niet in te zullen grijpen zolang het protest vreedzaam verloopt. De burgemeester stelde het verbod in na de rellen van woensdag. De betogers zijn boos over de dood van de 43-jarige Le Mans Scott. De zwarte man kwam dinsdag om het leven door politiekogels. Scott had volgens de politie een vuurwapen in zijn hand. Een lang verloren schilderij van de Nederlands-Britse schilder Lawrence Alma-Tadema is teruggevonden in het BBC televisieprogramma Antic Roadshow, de Britse variant van tussen kunst en kitsch. In 1913 was het schilderij voor het laatst gezien tot een achterkleinzoon van de oorspronkelijke eigenaar het doek uiteindelijk naar het programma bracht. De aflevering van de Antic Roadshow wordt morgen uitgezonden op BBC One en dan wordt ook de waarde van het doek onthuld. En dan het weer. Het wordt een zomerse dag met veel zon, weinig wind. Het wordt 22 tot 24 graden en morgen nog iets warmer. Vanaf maandag wat koeler. Dit was het NGFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A16 Rotterdam richting Breda. Op de parallelrijbaan 3 kilometer tussen Kroop en en Rotterdam-Kralingen. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 3 kilometer na een ongeluk. Je hebt ongeveer een kwartier vertraging. Op de A11 Bodegraven richting Leiden Er staat 4 kilometer file tussen Hazenswoude en Zoeterwoude-Wijpoort met zo'n 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Mooi, ja, prachtig. prachtig, prachtig. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Ja, we zitten wachten op de verbinding met Hogeland om te kijken of Goedemorgen Zandvoort daar vandaan komt. Of komen ze misschien toch vanuit de studio. Ik zit nog even kijken naar het lijntje. Ik hoor volgens mij nog niks. Nee, dan draaien we ze gewoon even een plaatje. En dan wachten we tot de verbinding. Toch? Ja, we wachten gewoon tot ze komen. Ja, wachten tot ze Ik ze neem ze aan komen. dat ze gaan komen, maar ja... ja. Geen, idee, geen, geen idee. idee. Ik ga ze gewoon even bellen. Dat een goed idee. Ga jij ze even bellen dan draai ik gewoon even een plaatje uit de oude doos... Deze plaats had ik naar aan mijn hoofd. Staan? Nee, deze plaats wil ik eigenlijk allemaal niet. Ik wil een ander paard draaien. Ik wilde deze plaats, sorry. Ik ben er echt meteen al een rommeltje van het maken. Neem ik het programma waar voor iemand? <laughs> Wordt het dit? Heathens. All my friends, are even, take it slow. Wait for them to ask you who you know.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 Friends are hidden. Oep, ongelovige. Kijk uit, want dat, die worden niet gewaardeerd meer. Het is Toetbal op op de Radio, zou je denken. Nee, het is Goedemorgen Zandvoort, maar we zijn nog niet in verbinding met Hotel Hoogland. Er wordt harder gewerkt om de, landen op de lijnen voor elkaar te krijgen. Precies, Maar ze doen niet helemaal gelukt. Ik zou zeggen, het is een zonnige dag. En hartstikke idee, we gaan erop uit. Ga erop uit met je gezin en laat je zorgen thuis. Heel goed idee. Voor het trip in de natuur op naar de zee. Ik zou zeggen, ga naar de zee. Heel goed idee. Ja, naar de zee. Er is genoeg te doen. Uh, Shantycore, uh, ook, ook het concours. Het uh, omroeperscore. Uh, ik krijg dat pik niet uit. Omroepers Concours. Een concours. En, en, en het wou trouwens ook altijd lastig Volgend goed. weekend, uh, 1 oktober. Ja? Dat zie ik hier. Dan is er dus weer uh, de korendag van Zandvoort. Ja. Dus ja? ze hebben deze keer geen speciaal thema. Want het is namelijk een, uh, hoe zeg dat? een uh, jubileum. Het is de tiende keer. Okay. En dan hebben ze een soort memory lane gemaakt. En daar uh, doen ze allemaal foto's van de vorige keren en uh, wat hoogtepunten en zo. Dus één grote happening. Ik denk wel dat ik heel even ga kijken. Ja? Maar de hele dag vind ik altijd wel een beetje lang. Maar uh, het is een komen en gaan. En het heerlijk is, als wij natuurlijk net deze radio gemaakt hebben, kom je daar. Is net koffietijd. En oh, okay. nou, dan ga je gewoon lekker even zitten. Van, hè. Even lekker zitten. Ja, gezellig. Pakkie bakje leuten bij. Ja, en voorgaande vorige, vorige, vorige jaar was het wel eens dat de burgemeester het opende. Maar ja, hij heeft af en toe een spreekuurtje bij Goedemorgen Zandvoort. Dat was vorige week volgens mij, toen heb ik hem gehoord. Ja? En uh, ja, ik ben wanneer of u het vanavond dan gaan horen bij Goedemorgen Zandvoort. Want ik heb eigenlijk, heb ik, uh, het stond wel eens in de krant. En dan zou ik toch echt ergens goed moeten kijken waar het nou zou zijn. Wat hij nou doet. En wat het programma is voor vandaag. Maar ongetwijfeld over het Chanty Festival en over Dorfomroepersconcours... Ja, ik zal eens uh, te kijken, in de zand van zijn krant David daarvoor, maar helaas geen optie. Ja, nou, ik kan u nog wel vertellen, trouwens, dat heb ik nog niet verteld. Dat nee? morgen is er uh, in, weer bij die. Uh, in de Oosterparkstad 44, heb je muziek op zondagmiddag. En daar worden op dat moment liedjes van Louis Davis worden gedaan. Het is gratis. Mieters. En uh, ja, die meneer die geeft zangles en uh, die regelt alle dingen. En die heeft het gewoon openbaar gemaakt. En, en dan af en toe heeft hij een bepaald thema. En dat is gewoon wel erg leuk. En ik, ik kan ook nog melden dat volgende week, 2 oktober... is er een concert van het Zandvoors-Mannenkoor in de Agatha-kerk. Vaker was dat eigenlijk in de, in de kerk op het Kerkplein. Maar het is dus nu in de Agatha-kerk. Wat uh, de kwaliteit ongetwijfeld uh, nog mooier maakt. Want uh, die heeft een uh, akoestiek. Je hoort echt het geluid, hoor je echt uh, rollen. Okay. Kerk. Het is zo mooi Kijk, dus als je zelf zingt, dan hoor je dat ook veel sneller Ja, jij ja, alleen wat een, herrie, wat een echo Wat een galm ja, Die galm is juist zo mooi want ja, de, de, Die ja, stemmen vloeien zo mooi in elkaar over Oké, okay, ja, dan moet je ook kunnen om met galm zingen Zeker Dat is weten. Ook niet zo makkelijk natuurlijk. Nou, Het nou. zal het niet voordoen Nee, dat lijkt me ook niet dat... Gewoon voor een andere keer bewaren Maar voor als je echt koor zingt Misschien ook tien minuten over tien Goeiemorgenzantwoord, een beetje een andere versie Maar het, het, het, het, het wordt eraan gewerkt Dat het echt gaat beginnen straks Oké, okay, Girl Like You Edwin Collins is het tijdje ziek geweest. Edwin Collen en Girl Like You. Uh, in het begin werd altijd geroepen. Nou, David Bowie kon doodgaan. Want Edwin Collen is er nu. Nou, toen bleek het heel slecht te gaan met Edwin Collen. Ik geloof dat hij een hersenbloeding heb gehad of zoiets, dus Toen is hij van hersteld. Twee keer heeft hij iets heftigs uh, onderleden gehad. En nu is hij hersteld. Hij heeft pas geleden CD uh, opgenomen. Ook vorig jaar, dacht ik. En ja, nu is David Bowie dood. Ja, klopt, ja. Nu kan hij zijn plaats niet nemen. Maar goed, maakt niet uit. het stemgeluid leek een beetje van David Bowie. Het was zijn hitsingel uit 1994. We zitten midden in het programma. Uh, Goedemorgen, Zandvoort. Vanuit de studio. Ik neem aan dat de, de heren en vrouwen nog deze kant op komen. En dat ze hier vandaag gaan presenteren. Want de lijnen zijn zeer slecht. Die zijn er gewoon niet. Ik hoorde ze zender wel aanstaan, maar ik hoor geen muziek. Ik hoor geen mensen praten. Dus uh, jongens, stap op de fiets. Komt deze kant op. Dat is eigenlijk meer het. Uh, het advies, zeg ik. Eh, verder, het grote nieuws natuurlijk hier in Zandvoort is dat... ja, echt een gamechaser. Eén eh, ECN, dus Van Petten, die heeft onderzoek gedaan... naar eh, -ver, de windboles eh, bij IJ de Ver... om daar te gaan plaatsen. Dat is interessanter. Het kost minder, levert meer op. En eh, nu gaan ze in de kamer gaan ze daar naar kijken. Het is echt goed dat ze vast hebben gehouden... aan het plan om dat te gaan uitzoeken. Want heel veel mensen hadden zoiets nou ja, misschien moeten we ons erbij neerleggen. Maar echt een vaste kern is gewoon doorgegaan. Nee, objectief moet er naar gekeken worden. En dat heeft dus ACN gedaan. En ook minder subsidie hoeft eraan betaald te worden. Dus het is dus alleen maar positiviteit. Bizar, het gaat toch lukken. Ik had ook wel de handdoek in de ring gegooid. Ik had er gezegd, nou prima, maak van zand voor de grond windmolenpark, weet je al. Prima, zet overal maar windmolens op als het dan toch moet. Doe het dan zo, maar nu schijnt toch de tijd te keren. Dus dat vind ik wel weer goed om te lezen. Goed, uh, we zitten een beetje uh, ja, de tijd te redden. Ja, en we zitten heel erg te zoeken naar, hebben we nog Zandvoort nieuws? Ja. Dus ik zal nog even kijken of ik nog wat... Uh, wat binnen Ik had volgens mij wel bij Zandvoort zelf wel wat gevonden. Bij de gemeente zelf. Moeten We misschien nog Kees en Mary van Loon nog even feliciteren. Ze zijn 50 jaar getrouwd. Ja, wel, ja. 50 ja. jaar maar liefst. 50 jaar, dat is echt een hele ja, lange tijd. Ongelooflijk. Dus uh, goed, ik zie al mensen van techniek en, uh, Ik zie hier Brandweerzorg Zandvoort. Kom naar een informatiebijeenkomst op woensdag 26 oktober. Want het brandweer even. doet meer dan alleen blussen. Ja. En uh, er zijn twee bijeenkomsten. Er is er eentje in... Uh, er is, uh, de locaties in de zijn in Lineusstraat 2 in Zandvoort. En ze beginnen allebei met een rondleiding. Dus dat is op 26 oktober. Het duurt nog eventjes. Je weet het grote gebeurtenissen werpen een schaduw vooruit. Ja. Maar als je aanwezig wil zijn, dan mag je pas uh, uiterlijk 6 oktober mag je aanmelden. Dus dat vind ik dan inderdaad wel een beetje flauw. Dus 6 ja. oktober, dat is natuurlijk al over twee weken. Ja. Je kan per e-mail verhoevenivonne.gmail.com Dus verhoeven, wat je nou, net als paal verhoeven, maar dan zonder paal. Ja. En dan uh, yvonne.gmail.com. Of je kan bellen naar 06-51-28-91-13. Okay, en dat is voor de middag. En als je in de avond langs wil komen... Oh, dan moet je bij Manuele van Schip melden. Zij is ook, trouwens ook de contactpersoon bij de gemeente... die uh, als, er, als je merkt dat er mensenhandel is. Manuele okay. van Schip. Oké, oh, dat heeft een, een dikke portefeuille. Ja, en dat kan je dus per e-mail doen. oov at uh, Of telefonisch naar uh, de gemeente. Je kan dus gewoon bellen... Uh, 023 57 is haar rechtstreekse nummer. Dus er is heel wat dat haar rechtstreekse nummer erop staat. Oké, okay. je kan nog gewoon het bed van aanbellen voor allerlei dingen. Goed om te weten. Goed, ik zie al mensen van de techniek van Goeie Marzanten binnenkomen. Dus straks het echt programma. Nu nog even muziek, dames en heren. What's up in the sky by the tent? And we'll let it the next day. You can make it on your own. you can't make it on your own. Dat is een beetje moeilijk te achterhalen. Vroeger dacht ik, al, kan ik in mijn eentje wel? Ik heb niemand nodig. Ja, met de radio moeten we het met z'n allen doen. Ja, ik was zeker. We uh, zijn nu hard bezig. Ja, loopt met z'n Een technicus, hoofdtechniek loopt hier rond. Samen kunnen we misschien uitkomen, samen komt de ja. verbinding tot stand. Ja, goed, en in het leven ook kan je niet alleen. Nee, je kan niet nee, alleen. Ik kan niet alleen bijvoorbeeld britsen. Dat moet je ook met vieren doen. Ja. Wat een mooi bruggetje, hè? Ja, Britsje. jawel. jawel. Okay. Op 17 september 1946 werd de Zandvoortse Britsclub ZB ZBC opgericht. Ongeveer 25 leden hadden zich toen aangemeld... betalen 25 cent per week. 25 cent? Ja, ja, ja. Het ja. okay. eerste bestuur was ook uh, de heer WG Gebe, secretaresse A Weller. Oh, dat is Ans. Ans Weller. -teusen. Oh, Hans. Tante Ja, dat leuk. Die ken ik. Ja. En JG Wiesenberg, de penningmeester. Nou, ze, ze, het werd vroeger allemaal in Hollandië gedaan. Die is ook al niet meer. Nee. Maar uh, ja, afgelopen... Zaterdag zijn twee bussen met 102 leden om het te vieren... naar restaurant Het Hoorntje in Akersloot gegaan. Hij heeft een koffie en gebak gegeten. En, uh, en er is een nieuw clublogo, logo, daar was het gebak dus mee versierd En een prachtige toch en alles. En uh, daarna hebben ze dus uh, alsnog de kaarten ter hand genomen. En Roos Piller en Hans Hoogdoor wisten de hoogste score 69,19% te behalen. En dat vinger een beker en een dinerbon beschikbaar gesteld door Club Natiek. En daarnaast uh, hebben ze allemaal nieuwe spelkaart gekregen... en uh, er was muziek en het was allemaal zo gezellig. Och, Pieters. Maar ja, op dit moment heeft de club dus 150 leden... die op woensdagavond en sinds 1996, ook op donderdagmiddag... spelen in de Blauwe Tram. Ja, en de vraag is, wat betalen ze nou? Uh, hè? Dat staat er niet bij. Nee, maar mocht we u belangstelling naar. hebben voor het edele Britspel... ga gerust een keertje langs. Ja, een harte welkom. Hey, kijk, volgens mij hebben we nu ook uh, verbinding hey, met, Hotel Hotel met Hotel Hoogland. Wat hoor dus, uh, nou? Ah, dus als we nu uh, kunnen overschakelen... Laten we het doen. Hey, fijn weekend, mensen. En geniet van Goedemorgenzandwoord. Ja, we spreken elkaar volgende week. Een beetje raar overgang dit, hoor. Hoi! Wake up, please, Susie. Wake up, please, Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your papa? What are we gonna tell our friends? It's been it Ooh, la, la. Wake up, please, Susie. Wake up, please. We gotta go home Wake up, Lita Susie, wake up Wake up, Lita Susie, wake up The movie wasn't so hot It didn't have much of a plot Zijn we in de lucht of zijn we niet in Ja, een... ja oké. Okay. Goedemorgen luisteraars, met enige vertraging kunt u nu luisteren naar het programma Goedemorgen Zandvoort op CFM. Helaas, de eerste gast die we gepland hadden, die is vanwege tijdsgebrek natuurlijk eventjes naar volgende week verplaatst. Maar voor ons zit Albert Korpen van de stichting Vrije Horizon. Die ons het een en ander gaat uitleggen over de realisatie. Of liever gezegd niet realisatie van het windmolenpark in Zandvoort. En... Overigens, ik vergeet even te vermelden dat rechts van mij zit Henny van der Lee En ik ben na koper. Een bijzonder goedemorgen, Albert. Ja, ik vind het wel een, een leuke aankondiging. Eigenlijk de niet realisatie van de windmolens. Daar gaan we voor, Albert. Nou, Vertel. <laughs> niet zozeer de niet-realisatie... maar wel de realisatie op een andere locatie. Uit ik uiteraard. Ik we dat heel duidelijk moeten stellen... want we zijn niet tegen windenergie. Nee. Uh, maar we zijn heel simpel... voor het neerzetten van die molens op een andere plaats uit het zicht. Uiteraard. En uit de horen vertellen. Precies. Een hele en mooie locatie. Ik begrijp, ja. ik begrijp dat daar weer een nieuwe ontwikkeling is... in de zin van dat er een nieuw rapport is... wat uitgekomen is... Uh, geïnitieerd door uh, Vrije Horizon... Ja, klopt. Wil je daar iets over vertellen? Met alle plezier. Ja, um, ja, maar op, op. Zoals je misschien weet, zeggen we al een jaar of vier kloppen. Dus zetten we vraagtekens bij de cijfers die de minister presenteert. We hebben de afgelopen twee jaar een aantal bureaus gevraagd: Zouden jullie voor ons een onafhankelijk onderzoek willen doen? Uh, dan zeiden ze altijd in de eerste instantie ja, natuurlijk. En dan kwamen ze drie dagen terug: Van nou, toch maar niet. Heeft, zonder argumentatie. Nou, laten we zeggen. De argumentatie was vaak van. Het is, uh, we halen veel te veel business uit andere delen van ons uh, uh, klantenkring. En jullie zijn een hele kleine krant en we willen dat niet kwijtraken. Of was het gezichtsverlies? Nee, nee, nee. nee, Het was echt uh, angst voor reciprociteit. Dat het dus ja, ja. business zou kosten. Uh, vervolgens hebben wij via iemand aan ECN gevraagd: zouden jullie het willen doen? En tot onze vreugde eigenlijk. En ook een beetje verrassing, Ik zei ze: Ja, hoor, dat willen we wel. Nou, daar we hebben ze toen gevraagd een aantal dingen uit te rekenen voor ons. Uh, wat kost ontwikkeling op een muidenverf versus wat kost ontwikkeling op de Hollandse kust? Ja, Omdat... want was het een algemene vraag? Nee. Of was het specifiek op punten waarvan jullie dachten dat zou anders kunnen? En heel, op die punten heel is het Heel specifiek. We ja. hebben we ook gevraagd: onderbouw nu is de 1,3 miljard. ...extra kosten die de minister hierin hier claimt. Want ook in Kamervragen... ...bij Kamervragen heeft de minister daar geen antwoord op gegeven. Nou, dat heeft... Eh, ...ECN gedaan. Dat hebben we hebben ook gevraagd. En kijk ook eens wat nou de besparingsmogelijkheden zijn... ...als je 2100 megawatt in één keer aan besteedt. En modernere molens gebruikt. Nou, zo een aantal zaken opgenoemd. De rapporten zijn in te lezen op vrijehorizon.nl. Ook de vraagstellingen. En daar komt ECN... Eh, ...in het rapport als je alles optelt wat in het rapport staat... tot de maximale besparing van 1,3 miljard. Bijna. Vergeleken met het, uh, het, het plan zoals uh, minister Kamp dit heeft... Uh, Vergeleken herken. met de 1,3 miljard van minister Kamp. Dus ja. dan zeg je, nou, dat is budgetneutraal. Ja. Ja. Vervolgens treedt er een ander proces in gang. Uh, en dat heeft eigenlijk te maken met... de voorzichtigheidsmarges die ECN inbouwt. Je moet je voorstellen dat ECN afhankelijk is van cijfers van de industrie... En de industrie die geeft die cijfers niet één op één. Die zeggen, nou het zit ongeveer in die range. Dus ECN zit met enorme onzekerheidsmarges met een en bouwt daardoor onzekerheidsfactoren in. Een simpel voorbeeld daarvan is, als in de kabellengte. Er zijn twee dingen die bepaald zijn voor de meerkosten. Dat is je kabellengte en je diepte. De rest is kleingeld. Ja. De rest is kleingeld. Nou, als je de kabellengte bekijkt, dan komt ECN tot de conclusie dat de meerkosten voor kabels 840 miljoen extra zijn. Terwijl wij al wisten vanuit de industrie dat je met 400 miljoen helemaal klaar bent. En de vraag, hoe komt het dan? Ja, zeg ze maar, die 400 miljoen moet je niet zo bekijken. Dat heeft te maken met een consultatie van de industrie en die zegt, nee, je moet daar een factor 2 op loslaten. Ja, haal je de koekoek. Als ik geld kan verdienen aan jou, ga ik proberen zo'n hoge prijs te krijgen. Toch? Ja. ja, Nou, Dat soort dingen zitten in de rapport van ECN. Dat bleek tijdens gesprekken in de aanloop naar de publicatie van het rapport. Het NMZ, ja, we zijn hier toch niet helemaal lekker mee. We zien dat jullie 1,3 miljard terugbouwen naar 300 miljoen. Ja. En we zien dat jullie uh, een aantal dingen gewoon weglaten uit dit verhaal. Dus de 1,3 miljard wordt 300 miljoen. Ja, dit, gaat ons, dit, is, dit vinden we niet goed. Dat, dat, dat... dat scheelt een miljard. Ik heb mijn ja, vinger ja. niet achter. Dat scheelt duizend miljoen. Ja, precies. Dan hebben we een ander bureau gevraagd. Van, kunnen jullie voor ons een contra expertise doen? En kijk ook even wat we vergeten zijn te vragen. Misschien zijn we dingen vergeten. Ja? En als klopt wat ECN zegt. Nou, dan leggen we ons daar neer. En klopt het niet. Dan hebben we nog een tweede rapport. Nou, dat bureau komt tot de conclusie. Dat de uitgangspunten. Al verkeerd zijn, dat de meerkosten veel te hoger ingeschat worden. Dus de 1,3 miljard is geen 1,3 miljard. Die is volgens Ar en ook de, onderbouwd met onderbouwd, conclusie? Ja. de conclusie. Arno de Graaf-advies zegt: met, met uh, 600 miljoen helemaal klaar. Uh, vervolgens uh, gaan ze kijken wat te besparen valt. Dan nemen ze een aantal besparingen mee van ECN, want ze zeggen: ja, die zijn correct. Als ze in één keer aanbesteden, scheelt je 5 tot 10% op je aanbestedingskosten. Uh, als op één locatie scheelt je ook geld. Kun je je ook voorstellen, want je kunt als op één locatie neerzetten. Ja. Ja. Nou, er zijn nog een aantal zaken. Voor details verwijs ik toch even naar onze website, anders gaat het te ver voor dit verhaal. Uiteindelijk komt het erop neer dat ze ook zeggen: ja, maar wacht eventjes Er is ook veel meer wind op en uit de ver En die komen tot een 600 miljoen meer opbrengst op Muidenver. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, zeggen zij: Muidenver is niet 1,3 miljard duurder. Maar het is 1 miljard goedkoper over de 20 jaar. Nou, dat is best een... Uh, Gerard uh, Kuipers noemt dat een gamechanger. Ja, precies. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Ja, ja absoluut. Ja, absoluut. Ja, dus dat, uh, daar was iedereen heel blij mee. Met die resultaten zijn we heel blij, ja. En toen? Toen zei de minister daar... onmiddellijk ja, natuurlijk. De minister heeft me uitgenodigd, heeft een feestje gegeven en zei we gaan dit doen. Nee, ja. Zo, zo werkt het helaas niet. Goh, wat goed van je Albert. En, uh, ja, nee. nee. Maar wat uh, hebben jullie vervolgens gedaan met dat? We hebben de rapporten we hebben overhandigd aan de burgemeester wethouders en aan de Tweede Kamer. Uh, twee leden van de Tweede Kamer, Van Veldhoven en uh, Mulder, D66 CDA, hebben gezegd: Ja, hier kan de minister niet omheen, hij moet hier naar kijken, hij moet het laten narekenen. Ja. Daar kun je ook alles bij bedenken. Maar ja, ja. ja, er moet het in ieder geval actie ja, genomen worden. Ja. Hij moet er naar kijken. En uh, we ja. hebben een uitnodiging van uh, VVD-Kamerlid om te komen praten en uh, de rapporten toe te lichten. Nou, dat vinden wij al behoorlijk wat. Ja. Want daarmee heb je toch iets losgemaakt. Waarvan je zegt, ja, de cijfers die je gebruikt hebt, zijn gewoon niet correct. Ze zijn achterhaald. En dat blijkt ook het borstelen. Ja, de minister zegt heel trots: we hebben 2,7 miljard verdiend. Ja, mijn neus. Je hebt gewoon 2,7 miljard te hoog ingeschat. Ja. ja. En dat is nogal wat. Ja. Ja, dus ja. op het moment dat dit natuurlijk echt heel erg duidelijk is... is er natuurlijk altijd wel iemand die zegt... nee, dat gaan wij dus niet doen, meneer Kamp. En daar kan die dus niet omheen dan. Dan zal die iets moeten. Uh, ieder ander mens wel. <lacht> dit is een vrij stijfkoppige minister... die pas gaat... Veranderen als de Kamer zegt dat hij moet veranderen. Ja. Want heeft hij altijd gezegd, als ik het fout doe, moet de Kamer mij me corrigeren. Maar de staatsrentmeester, ene Dijsselbloem, heeft hij geen vinger in de pap? Uh, nee, dit is economie. Het is een, uh, een dossier van uh, economische zaken. Ja, maar het gaat natuurlijk over het algemene budget. Het Nederlands Belastingbetaler. Ja. Ja, nee. ja. Weet je, als je 12 miljard tot 18 miljard gereserveerd hebt voor dit verhaal... Ja. Die wij overigens zelf betalen. Ja, dat bedoel ik. En je zegt, nou borstelen. Nou, alleen borstelen scheelt me al 2,7 miljard. En dat geven we gelijk terug aan de minister Dijsseldoem. Ja. Dan zit hij alleen maar, nou lekker. Ja, ja natuurlijk. Ja, tekort, ja nee. Tekort op de begroting is weer gewerkt. Precies. Ja. ja. Dus als wij het nu even op een rijtje zetten. Wat is de eerste stap die nu, uh, jullie gaan naar uh, met praten met de VVD? Wanneer gaat dat gebeuren? Uh, 6 oktober. Wat verwacht je van dat gesprek qua resultaten? Wat gaan ze dan doen? We zullen onze rapporten toelichten. We hopen dat ook in de VVD dan een situatie ontstaat dat we zeggen, ja we wachten even minister. De cijfers die je gebruikt hebt van de ECN, die geleid hebben tot die meerkosten, die zijn gewoon achterhaald. Die kloppen niet meer. Dus laten we ons werk opnieuw doen. Ja, ja, en wat, dus waar het daarom... om gaat is, je krijgt voor de kust krijg je veel meer draagvlak dan wanneer je het maar de ver neerzet. Ja, je houdt die mooie schone horizon waar maar miljoenen die, mensen naar komen. Het draagvlakverhaal is die nooit zo van ons te boven geweest. Nee, hij zegt eh, draagvlak weegt niet op tegen het economisch belang. Nou, dat argument hebben we weggehaald. Exact, want nu is het een kwestie van het economische belang. Ja, en dat argument is weg. Bovendien scoort hem uit de ver op ecologie, op scheepsveiligheid, op zandwinning. Op alle andere punten beter nog onze kust. Alleen een heel klein tabelletje: kosten. En, die, dat, en is dat is nu over. ook weerlecht. Ja, dan heb je toch iets waarvan je zegt, van, ja, hier moet je het echt naar kijken minister. Dan zou je toch bijna denken. Bij ieder ander mens wel. Bij deze minister Bij weet zeggen, ik Want dit is. roepen we al een paar jaar ja. toch. Je zou bijna denken dat. Uh, heb maar, ik het goed begrepen? Dat ik, Op een gegeven moment had ik het idee dat er in september, oktober een besluit genomen zou worden. Maar dat is dus... Heb, er zou, de minister wil dit jaar een besluit nemen. Ja? Voor het eind van dit jaar. Um, er zijn een paar dingen die meespeelden. Er is ook gezegd naar aanleiding van de rapporten die wij in de Kamer gestuurd hebben. Hier moeten we een hoorzitting over hebben. Nou, ik hoop dat wij daarvoor uitgenodigd worden. Dat betekent dat men toch wat duidelijkheid wil of onze cijfers kloppen. Nou, die kloppen. Je kunt ze wel of niet geloven, maar ze kloppen. Yeah? En als dat ons is, ja, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Ja, ik uh, ben onvoldoende uit... politiek dier om ja. dat te kunnen inschatten. Is ja, nee, zal overwogen dus... om de landelijke media in te schakelen? Uh, we hebben alle media uitgenodigd, uh, alle lokale media zijn geweest. Uh, ja. Eén vandaag is geweest, RTV Noodhond is geweest. Maar de landelijke kranten hebben Verstek laten gaan, want van Praag werd niet gekozen voor de UEFA. Ja, dan heb je een heel belangrijk onderwerp. Ja, je zou ook kunnen overwegen om dat alsnog een keertje. Ja, maar dat naar voren kan op andere momenten. We gaan ja. ook nog 50.000 handtekeningen aanbieden. Uh, dus de komende ja, hoe momenten. Hoeveel het er? Uh, meer, iets meer als 50.000 zijn ja, er nu. Ook fors. Dacht ik wel, ja. ja. Ja, dat is het gezamenlijke verhaal van al die uh, kustgemeenten. Precies. Een aantal weken geleden. Ja. ja. Nou, ik uh, niet ontevreden. Heel tevreden met de uitslag. Ja. Zie je misschien wat er gaat gebeuren. Ja, exact, want de race is natuurlijk nog niet gelopen. Nee, zeker niet. Maar halverwege zo'n uh, zo verhaal mogen we toch wel op voorzichtig optimistisch zijn. Uh, ik ben er nadruk op voorzichtig. Ja, precies. Ja. Nou, dan neem ik het op optimisme voor mijn rekening. goed. <lacht> nou, fantastisch. Dank je wel dat, uh, dat je het even wilde komen toelichten. Kunnen wij afspreken dat zodra er inderdaad echt iets nieuws is, dat je even bij ons aan de bel trekt om het met heel Zandvoort uh, te delen? Zeker. Absoluut. Dank je wel. Graag gedaan. <lacht> Goedemorgen Zandvoort, we zijn weer bij u terug. We hebben wat andere manieren van even tegen het programma aankijken... vanwege technische problemen die we bijna overwonnen hebben, zie ik. Bij de technicus een brede smile. Welkom inderdaad de dames Christine Bol en Vera van der Maat. Ja. Uh, tai Chi gaan we het over hebben. En uh, wie van jullie twee mag ik het woord geven over uh, de Tai Chi? Um, ik wil wel graag starten. Um, tai Chi uh, is een uh, eeuwenoude... bewegingskunst. Uh, met de nadruk op kunst? Uh, met de nadruk op kunst, ja. ja het, is, uh, uh, het komt uit China. Uh, en het is, uh, het is ontwikkeld om... je lichaam... en je geest en je mind... Uh, te onderhouden, te ontwikkelen... je, je goed te voelen. Uh, heel veel mensen kennen Tai Chi misschien wel van films, hè, van, van de beelden in een park, ochtends ja, in ja. China. Ja, waar He, iedereen zomaar aan kan en uh, Ja, dat is eigenlijk een, een manier waar vooral de, de, de, de oudere mensen, die, uh, die, die niet meer naar het werk hoeven, maar wel ochtends vroeg wakker zijn en denken, we gaan naar het park en we gaan even het lichaam wakker maken en bewegen dat heeft zich eigenlijk over de hele wereld verspreid uh, het, het tai chi, het bewegen hè, we noemen onszelf ook geen sport maar bewegen, ja, want op een fijne tussendoor. manier even tussendoor ik heb begrepen dat dit iets, iets is wat uh, niet leeftijd gebonden is je kunt dat uh, doen nee. tot vrij, vrij hoge leeftijd ja. het is wel, je bent wel met je spieren bezig maar niet zo op die manier dat je denkt het is echt een sport Nee. vandaar bij... jullie woord kunt. ja ja, wij noemen het geen sport. En uh, het, is, het is iets wat iedereen kan doen. He, of je nou jonger bent of dat je ook ouder bent of je beperkingen hebt of je uh, vooral, vooral mensen met uh, bijvoorbeeld uh, met reuma met artrose met osteo-, oste-, osteoporose moeilijk woord vind ik dat ja, altijd moeilijk, <laughs> yeah. He, maar het is een manier om te bewegen om het lichaam uh, nou uh, uh, uh, uh, ontspannen te maken plezier te hebben in het bewegen en, en dat gewoon met elkaar in een vereniging. Want wij zijn niet een, uh, ja, moet ik zeggen, een, een Tai Chi-lessen of of een, of een. wij zijn een internationale vrijwilligersorganisatie. Jullie zijn ook vrijwilligers, die doen dit ook... Ik vind dat, is, ja, dat ja. mes eigenlijk nee. altijd een beetje aan twee kanten snijden. Hè? Van de, wij doen het uit, uit nou, motieven omdat we vinden dat het goed is om te doen. We geven het graag door. En uh, in een vereniging, ja, we zijn met z'n allen. Het gaat ook altijd door. Ja. En we zeggen kom maar gewoon een keer meedoen. Ja, want nu doen we even het stapje naar... Uh, want dit is iets voor Zandvoort. Gaat dit ja. beginnen? Ja, is dat, mag dat komt niet helemaal. Meer? Ja, het ja. woord geven. Ja. Uh, we komen weer terug op Zandvoort. Bij het Pluspunt. Bij het Pluspunt. En we hebben tien jaar geleden ook les verzorgd op Zandvoort. Zijn begonnen bij het Pluspunt. En verder gegaan bij het Jeugdhuis. In, uh, bij de kerk, uh, Kerkplein. Um, nou en nu komen we weer terug in het pluspunt. Een vrijwilligersorganisatie bij de vrijwilligers van het pluspunt. Dus we passen helemaal in het plaatje ook daar. Op de donderdagochtend gaan we beginnen. Aanstaande donderdag. Vanaf half tien tot half twaalf. En uh, de, dus twee uur les. Maar het wordt onderbroken door een kopje thee of koffie. En uh, gewoon gezellig even babbelen met elkaar. En dan gaan we weer verder met bewegen. En wat moet ik mij daar op zich bij voorstellen? Uh, uh, mensen die er dus zeggen, ik ken alleen het woord, maar ik ga er donderdag naartoe. Uh, uh, beginners, nieuwelingen, het mag allemaal door elkaar? Het mag allemaal door elkaar. Mensen volgen dezelfde les, of je nou beginner bent. Vier jaar les, vijf jaar les, twintig jaar les. Zit daar niet een enorm verschil in... Ik, ik kan me voorstellen dat beginnelingen denken... ...ja, dag, uh, ik ga niet tussen de gevorderden zitten. Ja. Ja. Die drempel uh, werpen mensen graag op. Ja. Maar uh, ja, iedereen krijgt hetzelfde aangeboden. Alleen de beginner pakt er iets anders uit op als de gevorderde. Maar je maakt allemaal stappen in de, op dezelfde weg... En dan uh, twee uur. Het is half tien tot half twaalf. Klopt. Uh, moet er nog een speciale kleding? Uh... Gewoon iets waar je makkelijk in kan bewegen. En uh, platte of lage schoenen. Wat een beetje steun geeft. Dat is uh, aan te raden. Ja. Is het ook een kosma? Uh, valt mee. Uh, voor de 60-plusser hebben we een beginner aanbieding. En dan uh, betaal je eigenlijk voor vier maanden les. En dat is dan acht, 81 euro. 20 euro in de maand. Ja, ongeveer, ongeveer. Ik hoorde laatst iemand heel goed zeggen. Die zei, de lessen die wij geven zijn gratis. Ja. Zijn vrij, want dat geven wij door. Maar we, we vragen een ondersteuning een, in de vorm van een contributie voor onze organisatie. Dat lopen als je het zo ja. bekijkt. Ja, dus <laughs> we zeggen van ja, kom erbij, ondersteun onze organisatie. Je kunt hier op, op les komen in Zandvoort, maar ook... In Haarlem en een heleboel andere gemeentes in, in Nederland en zelfs wereldwijd. Want we zijn een wereldwijde organisatie. En hoe hoe en groot de, is die wereldwijde organisatie voor de luisteraar? 42.000 leden. In 26 landen. Dat is natuurlijk wel een behoorlijk ja, aantal. Dus he? is, wij zijn echt. Ja, dat, dat is iets wat, wat wel goed is om, om, te, om te vertellen. We zijn een hele grote organisatie. We staan bijna 50 jaar. Mm -hmm. De vereniging is opgericht door een Taoïstische monnik, Master Moilin Lin Shin. Is vanuit China naar Canada geëmigreerd. En heeft zijn leven gewijd aan het doorgeven van deze kunsten. En uh, mensen te helpen. Want wie geeft er les dan op die donderdag? Is dat iemand die daarvoor um, ook opgeleid is om die lessen door te geven? Geaccrediteerd. Ja, ja. oké. Okay. Oh, dus ja, dat wordt gebeurd geven, bij de vereniging. Ja. Ja, instructeurs geven op vrijwillige basis les en moeten elke jaar die accreditatie ja. weer opnieuw aanvragen. En wij ja. moeten zelf ook lessen volgen en workshops ja. volgen. Om en wij, jullie school... zijn kennelijk ook de lesgevers, de, les, ja. uh, de, ja. de, de docenten. Ja. Christine gaat uh, de, de lessen in, uh, in Zandvoort uh, geven. Ja, en als okay, ik ja. nog even mag vermelden. Jullie kunnen ons vanmiddag ook al zien tijdens de Burendag. Bewegen met je buren bij het pluspunt in Zandvoort. En dan kun je even kijken van wat moet ik me er nou precies bij voorstellen. Ja. En wat, wat, wat bedoelen ze nou met die beweging. Precies. En dan daarna komt iedereen natuurlijk naar de donderdag. Zit er een maximum aan de. Absoluut niet. Hoe maar... meer zielen, hoe meer vreugd. Maar stel en... dat er nou 150 mensen komen. Ja, ja. Oh, dat zou fantastisch oh, dat zijn. <laughs> oh, oh, hier zitten jullie niet mee? Nee, nee hoor. Nee, okay. Dan gaan we een andere locatie zoeken. Ja, en, uh... op strand of zo. Ja, nou, op strand, daar staan we zondagochtend ja. al. Ja, ik heb ja, dat wel om 10 uur ja. tot 11 uur. Iedere zondagochtend? Iedere zondagochtend. Ook als het uh, erg waait, Met dan deze staan we mensen. achter, ja. achter uh, de haven van Zandvoort. Dan staan we tussen de duin en de haven als het erg waait. Alleen als het regent, dan gaat het niet door. En als het te koud wordt, dan gaan we zondags weer naar het gebouw in, op, in Haarlem op de Rijkstraat. Ja, oh, het is, is niet altijd in Zandvoort begrijp ik. Want in de wintermaanden dan kan ik me zo voorstellen dat het buiten wat minder prettig is. Ja. ja, nou we gaan heel lang door. Heel lang, en soms ja. dan met, hands, ja. met handschoentjes aan. Ja. Dat uh, kan ook heel prima. Ja, ja. ja. Maar ik begreep dat je dus... Stel dat je zegt, ja, ik, ik doe mee. Dan betaal je voor die vier maanden. Stoppen jullie na die vier maanden? Vast niet. En dan, weer, een, niet. Nee en dan jongen, weer door. Nee. Dan kan je weer opnieuw is, vier maanden in. Ja, als, of per maand of per jaar. Dat is maar wat je oh, wil. Die vier niet, maanden ja. zijn eigenlijk uh, zo samengesteld... als een soort aanmoediging. Van, uh, je kunt een keertje komen... om dus weer te proeven. Hè? Dat, is, dat is vaak het goede begin. Maar dan zeggen we, nou... Geef jezelf eens een paar maanden... Als je denkt van, nou... Dit is misschien wel iets voor mij. Het voelt goed. Uh, mensen zijn aardig. Ik, uh, ik teken voor vier maanden in. Dan weet je of je daarmee door wil doorgaan. Uh, huiswerk. Want je leert daar natuurlijk iets op die donderdag. Moet je dan thuis door met oefenen. Om dan de volgende week. Nou, nou moeten niet, zou ik niet willen zeggen. Nee, maar, ik, maar, maar voelt maar, dat niet Hoe meer goed. tijd en energie je erin kan stoppen. Dus te meer haal je er ook uit. Ja, een soort training is het. In beweging ja, blijven. Ja. ja. Uh, de bedoeling de eigenlijk nu... We starten een beginnerklas. Dan word je de set van 108 bewegingen. Oh, het is wel een beginnerklas. Ja, ja, het is absoluut voor beginners. 108, 108 ja. bewegingen, ja. maar geen unieke. Dus er komt de herhaling in voor. En als je die aangereikt hebt gekregen... dan ga je vanaf dat moment ga je herhalen. En er komen een aantal basisoefeningen bij... die je gewoon zo op de vierkante meter zou kunnen doen. Dus ook tijdens dat de waterkoker bijvoorbeeld moet koken. En je it, it, we tekenen. hebben geen televisieluisteraar, maar <laughs> dit, dit is werkelijk ja. fantastisch, wel. Dit, dit moet u echt zien. Ja. ja Oké. Okay. Ja. En zelfs zittend, hè, we hebben mensen die ja. dus niet, uh, niet of nauwelijks kunnen staan, doen het vanuit de stoel. Ja, ook al kunnen ouderen, dus, Ja, want, dat kan ik me uh, voorstellen? Nou, voorstellen. Zeker het bewegen van de handen, uh, uh, uh, de schouders, de nek en, en dingen, die, ja, die, kunnen, die moeten toch ook bewogen worden. En, ja, als je een dagje ouder wordt, het wordt gewoon een beetje stijver. Hier wordt Is het gewoon niet een beetje. Het in een bejaarde te Ja, op zich wel, maar weet je, wij vinden het eigenlijk ook wel fijn als, als, als je kan alles naar mensen brengen, ja. maar het is ook veel leuker om er gewoon even uit te gaan. Dat ja, snap dat maar die, die drempel voor die ouderen met name, ja. die ligt behoorlijk hoog. Ja. En dan denk ik dat het voor jullie makkelijker is om... Ja, ook. Maar dan komt het vrijwilligersaspect naar voren. Als we nou nog een heleboel vrijwilligers erbij hebben die, die dit langer doen, die ook willen gaan lesgeven, en doorgeven. Dat groeit. <laughs> Vandaar dus ook dat we, dat we Zandvoort weer kunnen ja. Ja. doen. En, Wij herkennen dit hoor. Uh, ja. Yeah. Precies. Potentieel nou. is maar, maar We komen wel eens bij, bij, bij een bejaardencentrum Als ze vragen van goh, wil je eens wat komen laten zien? En wij kunnen dat doen, dan doen we dat. Ja, ja fantastisch. Ja. Uh, de zonnegroet, zit hier er ook bij? Dus hoe heet het de zon heet zo'n zo houding? Ja, nee. Nou, ik ken de zonnegroet alleen uit, uit de yoga, denk okay, ik. Okay, maar, nee, dat heb ik het expert he, in. Ja ja, ja, ja, ze, ja, ze heeft het al, al een jaar, jaar geleden. Nou, een draai, ja. Eigenlijk uh, zou je het beste kunnen zeggen als mensen wel eens, ja, maar hoe hoe werkt dat dan, dat tai chi? Je blijft gewoon staan. Ja. Je loopt. Ja. Je gaat niet zitten, je gaat niet nee, liggen. Goed, nee, Het is een, een, een, een ja, staande en, en, een, en een looppatroon wat je, wat je doet. Ja. Mensen ja. vergelijken we ook wel eens lopende ja. meditatie ja. erin. Ja. Ja. Ja. Want ja, de bewegingen gaan in een bepaalde volgorde. En uh, niet iedereen weet de volgorde, maar je kijkt naar je buurvrouw, buurman, en als je een seconde later komt, dan is dat geen probleem soms, dan vergeet ik ook wel eens een stuk. En dan is het gewoon helemaal lachen. En dan, nou, dan ga je weer verder waar je verder gaat. Nou, ik moet zeggen, klinkt fantastisch. Ik zou tegen iedereen zeggen, kom maar kijken donderdag. Ja. En vooral blijven. Kom maar gewoon en, kijken. Uh, ja. Kom het kietje ja. meedoen. Ja, ja, het is, en, uh, gratis het is een gratis proeflesje, zag Ja, het en gezellig ook al, als je komt. Ook al mensen niet de aanstaande donderdag kunnen, je kunt altijd komen, elke donderdag, voor een gratis proefles. Ja, en profles. als je een keer een donderdag mist, is het ook geen probleem. Nee. Keer, keer, nee, een een keer. En ja. ook uh, ja. als je een keer in de gelegenheid bent om dan naar Haarlem te gaan, want daar worden meerdere lessen ja. verzorgd, dan kan je het ook nog inhalen, als, als je ja. dat zou willen, ja. zo zeggen. Dames, dank. Ja. Graag gedaan. Het was fantastisch en we wensen jullie heel veel succes en ik uh, denk dat, uh, dat er donderdag nogal wat uh, zandvoorters langskomen. Ja, nou, jullie jullie wel. wel? Ja. Ja. Wij zijn we er klaar gaan voor. Het zien. Ja. ja, we gaan het zien Danke. en jullie krijgen het weer te horen. Uh, heel fijn. Dank Dankjewel, Dankjewel dat jullie ons hebben mogen zijn. Ja. Ja. Graag gedaan. Okay.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 We're hey.